4 uur. Gerdie van Tijn met het NOS Journaal. In Bolzwart is de toren van het voormalig stadhuis getakeld. Gisteren werd besloten dat die eraf moest, omdat die niet meer stabiel was. In het bovenste deel van de toren heeft de bonte knaagkever zich door de balken heen gevreten. Dat bleek tijdens werkzaamheden. De politie in Bosnië heeft gisteravond twee mensen gearresteerd... die twee medewerkers van Radio Sarajevo hadden bedreigd. Een groep hooligans was het gebouw van het radiostation binnengedrongen... en dwong journalisten een nieuwsbericht van de site te verwijderen... anders zouden ze hen of hun familie iets aandoen. Het bericht waar de fans van Sarajevo boos over waren... ging over een voetballer die was betrapt op cocaïnebezit. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer eisen snel maatregelen in verband met de fraude door kustvissers. Vanmorgen kwam het nieuws naar buiten dat kustvissers al jaren frauderen met hun scheepsmotoren. Blijkt uit onderzoek van de NOS en de Nederlandse overheid weet dat al zeker tien jaar, maar treedt er nauwelijks tegen op. Door het grotere vermogen kunnen de vissers sneller meer vissen. Het weer, afwisselend zon en wolken. En buien, mogelijk met windstoten. En aan zee staat een harde wind. Het wordt vandaag een graad of 17. Morgen is het bewolkt en regenachtig. En dan kan aan zee de wind stormachtig worden. En ook dan wordt het ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort is de zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Zandvoort op zaterdag. ...om deze plaat weer eens te draaien. Eind jaren tachtig gegroot. En, en dat was Crash in the House Arrest. 6 over 4, Zandvoort, welkom terug. Het derde en laatste uur, Zandvoort op zaterdag. Op zaterdag en de maandagmiddag zeggen goeie maandagmiddag... ...de mensen die dan naar de herhaling luisteren van dit programma. We gaan het onder meer hebben over de Formule 1, want die vindt morgen plaats. Maar maandag weten we in ieder geval of Max weer op het podium staat... Maar dan moet hij eerst goed starten natuurlijk uh, morgen. Daarover uh, straks veel meer en andere onderwerpen. Ja, want in het kader van de actualiteit uh, gaan we om kwart over vier... eerst uh, schakelen weer met uh, Jan van der Leeden uh, in een nieuw uh, Ter A. Want uh, de wedstrijd, verliet verlieten uh, Jan met een 2-0 voor, uh, voorsprong voor SV Zandvoort. En de tweede helft zal rond kwart over vier, 20 over vier uh, eindig zijn. Dus we gaan nog één keer schakelen met uh, Jan van der Leden. Dus uh, wellicht dat de uh, pitreport iets later komt... Maar dat houdt hij dan in ieder geval het derde uur uh, daarna nog te goed. Wat gaan we nog meer doen? Uh, het raad het dier van de week rond de klok van half vijf. Hadden we vorige week uh, Leon uh, in de uitzending. Die heeft inmiddels een thuis gevonden. Toppie is weer terug in het, uh, uh, in het uh, dierenthuis. Want die zou herplaatst worden, maar dat ging niet door. Dus Toppie, dat is een, uh, uh, uh, een hartstikke leuk hondje. Maar een beetje, beetje, beetje onteugend. Uh, dus die, die, die is alsnog uh, in de aanbieding. Maar deze week besteden we aandacht aan Marley om half vijf. Gedicht van de week. Rob, je hoeft niks te zoeken. Want ik heb een prachtig, uh, prachtig gedicht gevonden. En uh, onder de gevoelige titel, ga maar door. Verder nog wat, uh, wat nieuws. Nieuwtjes links en rechts. En uh, in ieder geval voetbal, dier van de week, gedicht van de week en wellicht nog wat ander nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. We hebben er weer zin in ook het derde en laatste uur van dit programma. Wil je meekijken? Albert-Jan had het erover. www.zfm-live.nl Het derde uur is altijd spectaculair. Dus blijf luisteren naar ZFM Zandvoort.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 I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me, and we'll be moving on and singing that same old song. Yeah, with me, singing. Even lekker ruig met de John Jet en de Blackhearts. En I love rock and roll. Zo dadelijk gaan we weer naar het voetbal naar Jan van der Leden. maar is deze van Chris Kip, I don't drink coffee I take tea my dear. I like my toast I'm on one side. Can hear it in my accent When I talk I'm an Englishman Dat gebeurde een paar jaar geleden. Met een Englishman in New York. Ditmaal inderdaad. Uh, een hele andere uitvoering van Chris Kip. En uh, ja, het is uh, bijna kwart over vier. We gaan weer naar het voetbalveld uh, daar in uh, Nieuwe Terra A. En daar is uh, Jan van der Leden bij de wedstrijd aanwezig. Jan, staan we nog steeds voor? We staan nog steeds voor, Rob. En waarschijnlijk wordt het op dit moment 0-5. Hoeveel? jij belt. Nou, het is 0-3 geworden door een. Lange spurt van Koen, Koen Michielsen. Die er vanaf de middenlijn vier man voorbij gaat. En ook de keeper, 0-3. Uh, iets later is het Nigel Berg. Die, de, die ook weer een paar man passeert. En net de paal raakt. Uh, dan is het, moet ik eerlijk zeggen, weer Nigel Die er vandoor gaat. De bal goed teruglegt nu op Jesse uh, de Haan weer. En die schiet feilloos binnen. 0-4. Uh, we voetbalden eigenlijk, zoals ik uh, net al vertelde. Heel compact achterin. En nu krijgt uh, iemand van Nita een rode kaart. Iemand van ons een opstootje. Ja, maar Jan, uh, zo'n uh, zo stand op op dit moment. En dan... Uh... Met uh, tien spelers van uh, SV Zomvoort. Het is geweldig, toch? Ja, het is, het is inderdaad geweldig. En nu is het tien tegen tien, hè? Want met Nita wordt er ook een uitgestuurd. Oké, okay, oké. Okay. Maar we hebben het, we hebben het gewoon heel goed gevoel. Op. Vorig jaar hebben we ook een aantal wedstrijden gehad. Ik weet niet of we die wedstrijd tegen Jong-Holland nog kunnen herinneren. Daar stonden we drie voor. Of één, drie eigenlijk, in een uitwedstrijd. We gaan dan uh, toch door. Do aanvallen, aanvallen, aanvallen en dan met Milan, die vandaag een hele puiken wedstrijd speelt... niet de snelste meer is door zijn leeftijd... maar wel echt iedereen op zijn plaats gezet is... dan ga je die wedstrijd tegen Jong-Holland verliezen. Vorig jaar. Weet je dat nog? Uh, nou, nou, eigenlijk, eigenlijk kan ik hem even niet voormalen, maar oké. Okay. Oké, okay, maakt niet uit. Maar nu staan we dus 0-3 of 0-2 voor. Wordt dan 0-3. We spelen met tien man. En we houden nu de gelederen gesloten. Alles lekker achterin, dichtgooien. En Loer op die counter met Jesse daar aan En sneller naar op berg. En nu Robben van Dijk die erbij is. En dat werkt wel terug vrucht af, hè? Hmm. Oké, okay, Jan, hoe lang hebben we nog te spelen daar eigenlijk? Uh, ik denk nog een minuut of vijf. Oké, okay, nou mocht er uh, veranderingen komen in het uh, spel... dan hoor het uh, graag nog van je mocht er gescoord worden... In ieder geval uh, mooi nieuws. Mooi nieuws. Dankjewel uh, voor dit moment, Jan. En tot de volgende keer. Graag gedaan, Oké. Okay. Toppie. Hoi. Oh, hoi, hoi. En hier is Blue Reds. Zover deze single van sint Pit Report, Pit Report. Tussen twee en drie vanmiddag vond er plaats de kwalificatie van de race van morgen. We hebben het over de Formule 1 in Rusland, in Zotchi. Waar ook de Olympische Spelen een aantal jaren geleden zijn gehouden, Albert-Jan. Eh, klopt, maar eh... het ligt zo ontzettend afgelegen en je kan hem met een vliegtuig niet komen. Dus er nog... komt geen hond, wou je dus, zeggen. Nou, misschien wel een hond, maar... Niet veel uh, publiek in ieder geval, want het is erg moeilijk bereikbaar. en uh, Je kan er niet met het vliegtuig heen. Wel milieubewust, maar uh, het aantal toeschouwers valt natuurlijk zwaar tegen. Het ligt al compleet geïsoleerd, dus uh, ook voor de verslaggevers is daar uh, weinig te beleven. Maar goed, hij werd verreden uh, vandaag, de kwalificatie. En uh, voor het gemak gaan we naar Q3 kijken. Even terug nog naar Q2, want uh, hoe heet het? Uh, onze grote vriend Albon, uh, die, uh, dat was in Q1 al. Uh, Albon die crashte, dus die kon niet verder. De teamgenoot van Max. En in Q3 was het toch altijd wel weer even spannend. Want de voorlopige pole ging tijdens de eerste runs in Q3 van hand tot hand. Maar het was Leclerc die na de eerste serie snelle ronde bovenaan stond. dankzij een 1-31.8. Vettel volgde met een tweede tijd na 1-32.1 te hebben gereden. Hamilton en Bottas klokten de derde en vierde tijd. maar waren 5- en 8-tienden te langzaam en daarmee ver verwijderd van de eerste startpositie. Verstappen had een momentje van onbalans bij het uitkomen van de laatste bocht... en kwam in een 1.32.7 over de streep... waarmee hij halverwege Q3 de vijfde stek bezette op het tijdensscherm. Met nog een paar minuten te gaan was het volledige top 10 terug op het circuit... voor de laatste snelle ronde. Vettel verbetert zich naar 1.32.0 en kwam daarmee niet aan de tijd van Leclerc. De monogast ging ondertussen paars in het eerste en tweede sector... en zette de snelste tijd scherper met 1.32.6. Hamilton perste er nog een aardig rondje uit... en ging Vettel op de valreep voorbij voor de tweede plek op de grid. Verstappen kwam bij het uithangen van de vlag tot een 1.32.3... en eindigde daarmee als vierde in de kwalificatie. Hij gaat dus echter nog vijf plekken achteruit op de grid... door zijn motorwissel en start hij zondag als negende in de Russische Grand Prix. Bottas, die zich niet meer verbeterde... schuift op naar de tweede startrij. De, Carlos Sainz Jr. was de rapste coureur... in de uitmiddelmoot met een zesde tijd. Nico Huktenberg en Landa Norris... waren een fractie trager dan de Spanjaard... en goed voor de zevende en achtste tijd. Romain Grosjean en Daniel Ricciardo comp completeerden de top 10 in de kwalificatie. En nogmaals even uh, voor in, uh, alle duidelijkheid... de Grand Prix van Rusland begint morgen om tien over één... Gaan we even kijken naar de startopstelling uh, zoals die uh, nu uh, is. Op Paul vinden we dus Charles Leclerc... gevolgd door Lewis Hamilton. Op drie is uh, Sebastian Vettel gevolgd door Valtteri Bottas. Dus dat is allemaal één-tweetje met een Mercedes en een Ferrari. Op uh, vijf dus Carlos Sainz Jr. met een McLaren. En dan op zes Nicole Huckelberg. Zevende Lando Norris. Achtste Romain Grosjean. Negende dus Verstappen we, dankzij die straf. En op een tiende plek Daniel Ricciardo. Kijken we nog even naar de stand op het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton, een 4-aankop met 296 punten, ge gevolgd door Valtteri Bottas. Met 2,31. En dan wordt het leuk. Charles Leclerc op 3 met 200 punten. En even X-Eco met onze Max. Ook 200 punten. Dus, en, uh, dus wat dat betreft kunnen we morgen wellicht nog een mooi tactisch spel... tussen Charles Leclerc en Max Verstappen te zien krijgen. Maar goed, vooralsnog moet Max even een aantal plaatsen goedmaken... daar hij dus van de negende startplek vertrekt. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En uh, ja, voor Renault wel. Een mooie top 10 trouwens. Keurig. Ja, genoeg Renaultjes ja. daarin. En McLennan uh, gaat het ook goed doen, staan op dit moment uh, op de vierde plek in het uh, kampioenschap. Dus uh, een team om ook in de gaten te houden. Vanavond vanaf 8 uur, de barst het feest weer los. Hier in Zandvoort op het Raadhuisplein hebben we het over Oktoberfest. En ja, laten we hopen dat we het wel lekker droog houden. Helaas wel veel wind, daar moeten we rekening mee houden. Maar Piers Sedora en German Jackson die zongen wel over de over rain. Maar laten we hopen dus dat we het droog houden vanavond. Klein pluitje. Klein pluitje. Klein, Klein, Klein, Klein pluutje. We hopen dat het verder een geslaagd festival wordt albert tijd voor het dier van de week. Ja, en hij stelt zichzelf even aan u voor, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Marley is mijn naam. Ik ben een uh, Duitse herder van bijna twee jaar... en ik ben bij mijn vorige baas weggehaald omdat deze niet goed voor mij kon zorgen. Alle mensen zijn heel leuk. Mijn baas moet mij leren dat ik niet bij iedereen in zijn nek kan springen. Of ik kinderen gewend ben, dat weten ze niet in het dierenhuis, Maar omdat ik nog de e nodige opvoeding mis, plaatsen ze me niet bij uh, hele kleine kinderen. Het lijkt wel of ik geen omgang met andere honden ben gewend. Naar stabiele teven ben ik vriendelijk... maar ik kan ook heel erg blaffen naar andere honden. In het asiel negeer ik andere honden... en kan ik al steeds beter rustig kennis maken. Mijn nieuwe baas moet me goed begeleiden als ik, een nieuwe, als ik nieuwe honden ontmoet. Of ik met kat overweg hang, kan, hangt helemaal af van de kat en de begeleiding van mijn baas. Mocht u een kat in huis hebben, dan vertellen mijn verzorgers u hier graag meer over. Het alleen zijn moet rustig worden opgebouwd. Mijn verzorgers weten namelijk niet of ik alleen thuis kan blijven. Wel vind ik een bench heel prettig, dus deze wil ik graag in mijn nieuwe huis. Ik ben al 15, minu ik kan ik ben al 15 minuten even alleen geweest in de bench in de hondenkamer. Toen was ik rustig. Ik zoek, ik zoek mensen die net als ik actief zijn, wandelen, fietsen, joggen... en ik vind het allemaal heel erg leuk. Ze raden aan om met mij op cursus te gaan. En wie gaat met mij deze uitdaging aan? En waar verblijft Marley? Marley verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland Kezelstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Wat ook Marley verdient een thuis. Dus zo is het maar net, uh, Albert-Jan, het dier van de week, Marley. I the sheriff but I didn't Het plaatje weer helemaal compleet op deze zaterdagmiddag. Na het dier van de week Marley hoort hier Pop Marley en de Welers en uh, I Shot the Sheriff. Ja, we hebben het uh, vandaag al heel veel over de Formule 1. En wat heeft Formule 1 te maken met voetbal? Dat is uh, de vraag eventjes, uh, albert -Jan. De KVB onderzoekt namelijk of de voorlaatste speelronde in de eredivisie verplaatst kan worden. Deze staat nu voor zondag 3 mei op het programma. Ja, en op deze dag vindt dan ook de Formule 1 race op het circuit van Zandvoort plaats. De voetbalbond overlegt met de betrokken partijen of de wedstrijd mogelijk een dag eerder gespeeld kunnen worden. Al dus een woordvoerder. Tijdens de laatste twee speelrondes in de Eredivisie moeten alle wedstrijden op hetzelfde moment worden verspeeld. Op de zondagen 3 en 10 mei met half 3 de gezamenlijke begintijd. De grote prijs van Nederland op het Duiners circuit van Zandvoort nou, die staat dus op 3 mei op het programma. De eredivisieclubs denken dat de Formule 1 niet alleen veel aandacht opslokt, maar ook zal het in de regio om Zandvoort extreem druk worden. Voor de Noord-Hollandse clubs Ajax en AZ staat op 3 mei een thuiswedstrijd op het programma tegen respectievelijk VVV Venlo en FC Utrecht. De clubs hebben daarom bij de KNVB de vraag neergelegd of de, wedstrijd verplaatst, of de wedstrijden verplaatst kunnen worden. Veel ruimte op de kalender is er echter niet, ook omdat zowel voor, voor als na de voorlaatste speelronde in de Eredivisie midweeks de halve finales van de Champions League en de Europa League worden verspeeld. De KNVB moet rekening houden met mogelijke Nederlandse inbreng. Afgelopen seizoen zorgde de Europese successen van Ajax dat in de Champions League doordrong tot de halve finales tot heel wat knelpunten in het competitieprogramma. Ik zou zeggen, dit, wo dit wordt vervolgd. Ja, lijkt me ook dat ze gewoon naar de Formule 1 willen kijken, die Tuurlijk. voetballers. Ja, is logisch. Nee, helemaal omdat het uh, op Salford uh, is. Mooier kan je het uh, niet krijgen, zullen we maar zeggen. Ja, we gaan op naar het gedicht van de dag. Ook weer zo'n gevoelige, dus blijf daarvoor luisteren. Naar je eigen lokale radio, ZFM Salford Met nu Living in the Box. It's dark and cold tonight. I'm walking all alone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 Rond het gedicht, dan wordt de muziek ietsje gevoeliger. Merk je het ook? Ja, je hoort Living in the box en room in your heart. Nou, we gaan er nog eentje draaien. Woo. Tot aan het gedicht Ga maar door. En dat is deze van Tina Martin. En zij weet het. De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt: Je moet er weer eens uit. Want ze heeft gelijk. Ze zegt me, kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk Pata, jaka is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Niet uit Outfit blakka, is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Nee En ze hebben gelijk Het blijft een geweldige single, deze van er, Tina Martin en zij bent echt blij. Ja, en net als ik deze plaat ging draaien, kwam hij binnen hoor, Fred hij, hij is er straks weer tussen 5 en 7 met Entertainment for You. Maar eerst gaan we onder meer nog het gedicht van de dag doen. En het gedicht is vandaag, ga maar door. Ik kijk naar jou. De afstand, de afstand is nog nooit zo groot geweest. Je draait je om en kijkt me aan. In mijn ogen zie je de leegte die je leest. Zullen wij nog verder gaan? Onze liefde kregen wij toch niet voor niets. Dat zie ik nu wel in. Maar om te strijden en vechten iedere keer... Nee, dat heeft geen enkele zin. Dus ga maar door, ik gun jou een ander leven. Ik kan je zomaar laten gaan. Ik hou nog steeds van jou, maar hoe verder nou? Tussen jou, jou en mij. Ga maar door, ik heb mijn hart en ziel gegeven. En ik blijf achter je staan. Ik hou nog steeds van jou, maar hoe verder nou? Mijn leven, dat was jij... Jij, Ik kijk naar jou, waar is het toch tussen ons misgegaan? Zo vaak sta ik even stil. Als je me kust, laat ik jou dan niet in die, in die waan. Dat ik gewoon, gewoon toch verder wil gaan. We weten allebei dat het niet zo lang erdoor kan gaan. En ik wacht op het moment. Zal het nog pijn doen als je mij dan zeggen zou dat jij er niet meer bent voor mij. Ik hou nog steeds van jou, maar hoe verder nou? Mijn leven, mijn leven, dat was jij. Ik kijk naar jou, de afstand is nog nooit zo groot geweest.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 en te vechten iedere keer Nee, dat heeft geen enkele zin Ga maar door, ik gun jou een ander leven Kan ik je zomaar laten gaan Ik ga nog steeds van jou Maar hoe verder nou tussen jou en mij Nou, ik moet zeggen over johan, hij sluit goed aan op het gedicht van de dag. Ja, wat een ja. toeval. Ja, toeval bestaat niet, zeggen ze altijd, maar ja, het begint er toch een beetje op te lijken, hè. Gewoon, uh, ga maar door in de dag. Ruben, Anniek uit uh, De Beste Zangers. En hier zijn De Carpenters. Such a feeling's coming over me, there is wondering. Everything I see, not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream, everything I want the world to be. Please. Dat waren de Carpenters in Top of the World. Nou, ik zei het net al. Fred is weer in de studio. Goedemiddag, Fred. Een hele goede middag. Ja, fijn dat je er weer bent. Anders zouden we zo meteen uh, in één keer stilte hebben op de radio. Ja, toch? Dat ah, is ja. niet de bedoeling. En anders dus. hebben we Bob nog, hè? Ja, Bob ah. nog op. Die doet er ook goed Zo is dat. Nou, wat ga je vanmiddag allemaal doen bij Entertainment for You? Ja, nou, eerst wat ik niet ga doen, want uh, Gio Swicker zou hier uh, in de studio aanwezig zijn. Dat ging niet door, omdat hij een optreden heeft. En toen dus zouden we gaan bellen, maar dat gaat ook niet door, want ja, de optreden is iets vervroegd. Nou, dat schiet allemaal dus... op. Dan. <laughs> dus nou ja, dan gaan we maar bellen met uh, Jeffrey van S. En die heeft een, een, een nieuwe single uitgebracht en uh, die is getiteld Vrienden. En we gaan Mitchell Dobbelaar zo dadelijk bellen over zijn nieuwe single: Jij bent de liefde. Nou, dat wordt dat, weer. Een... Dat is, dat is uh, ja, eventjes voor vandaag. eventjes een klein, uh, klein ja. beetje wat, wat rust in de tent. Maar dat goed, tweemaal maar... uh, twee uh, een telefonisch contact. Twee, ja. twee nieuwe CD's ja. uh, weer op de markt. Uh, wat ga je, Nederlandstalig en een beetje, een beetje van alles wat? Uh, van alles wat weer. Oh, Oké, okay. ja. maar nou, vooral Nederlandstalig natuurlijk. En als mensen een verzoekje hebben, hoe, hoe kunnen ze dat doen? Gewoon eventjes een mailtje sturen naar ZFMartiesten.nl. En uh, ja, gewoon eventjes onderaan de uh, pagina. Ja. Je dus een mailtje sturen. En dan komt hij vanzelf hier bij mij terecht. Oké. Okay. Zfmartiesten.nl heel, ja, heel goed, Fred. Uh, wij... Oké, okay, nou, niet mij heb je al vast. Dus ja, die, zal ja, dan die, even die heb ik al binnen. Ja ik, ja, ik stuur hem even via de e-mail. Als je dat <laughs> goed vindt. Ja, nou ik vind dat prima. <laughs> Oké, <Okay, laughs> nou, ik ik dat goed. Dat vliegt hij straks in je, je postbus in. Uh. <laughs> Wat, wat wordt het in Nederlandstalig of? Uh... Uh, ja, dat zou zomaar eens kunnen. Je, okay. weet, je weet het nooit bij mij, hè? Het ah, is dus, we we we kunnen... het werkoverleg, straks wel even over. Precies, dat <laughs> nee, we komt goed. Daar gaan we er even over nadenken. Uh, okay. Vanavond uh, oktoberfest trouwens, uh, Frit. Ja. Dus, uh, Besteed je, je daar nog aandacht aan uh, in je programma? Uh, je bedoelt uh, van die grote kannen bier. <laughs> nee. nee, nee, nee. <laughs> niet dat je zelf bier gaat drinken. <laughs> dat, dat bedoel ik, dat heeft hij niet. Oh, maar oh, dat okay. je een beetje uh, oktoberfest, uh, feestmuziek uh, muziek gaat draaien. Ja, daar kunnen we natuurlijk uh, houden we daar al, altijd een beetje rekening mee. Nou, nah, helemaal goed. Tof? Dus wat acht, gezellig. Acht, acht uur begint dat feest. Ik heb nog niks gehoord dat het eventueel afgelast wordt. Nee, ik ga er ook in. gewoon vanuit dus dat het uh, doorgaat. Dus het gaat gewoon door. Dat het een mooi feest wordt vanavond. Ja, in ieder geval een paar de pluie in, in, in, ja, nee, neem lekker een poncho. Ja. Nee, onze weerman zegt echt. altijd uh, Lex van Hoorn, een klein pluutje meenemen. Ja. Voor de zekerheid. Ja, voor de zekerheid. Dus veel plezier zo meteen, Fred. Dankjewel. En uh, wij zijn er volgende week weer, uh, Albert-Jan. Zeker weten. Morgen de formule 1, 10 over 1, hè? Niet vergeten. Niet 10 niet over vergeten. 2. Nee, niet, 10, 10 nee. over 1. Het is uh, 10 over 1 uh, is uh, de race uh, daar uh, in Sochi, of bij Sochi. Hoe moet ik dat zeggen? In Sochi. In Sochi. Ja, dat plaatsje heet Sochi. Ja, oké. Okay. Dat is moeilijk bedaren. Dus... Waar is ze? <laughs> Wat? Dat moeilijk bereikbaar is. Ja, heel, heel moeilijk ah, bereikbaar. leef van Poetin niet. <laughs> nee <laughs> hoor. helikoptertje meer of minder ja, dat maakt, niet uit. <laughs> dat <laughs> maakt ook niet uit. Oké, okay, veel plezier met Fred zo meteen en bedankt voor het luisteren. Dag. je doei doei. Really chewing on